Het weer. Het aantal buien neemt vanmiddag toe. Plaatselijk kan er een klap onweer bijkomen. Het wordt maximaal 18 graden aan zee tot 21 in het oosten. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen knooppunt Everdingen en Vianen, 3 kilometer. Er wordt er aan de weg gewerkt. U kunt beter omrijden via houten over de A27 en de A12.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 Goedemiddag luisteraars. In Nederland, in Oost en West op zee of waar ook ter wereld. Goed is leuk, maar uh, goed is anders. Denk je ook van, uh, waar ben jij mee bezig? Parijs is nog ver. Ja, ik had er wel zin in. Hij is op zijn uh, gezicht gevallen, Laurens. Zijn gezicht met name zijn neus was behoorlijk gaaf. Parijs is nog wijd. Hij wordt nu aangevallen om aanvallen. Ja, dan rij je naar boven met het gevoel van, uh, waar is die aankomst? Parijs en Loire. Eraf en weer terug, en eraf en weer terug, en eraf en weer terug. Jelle van Ende is los. Toch schitterend uh, wat de jongens allemaal uh, presteren. Paris is a long way. Ja, inderdaad ongelooflijk. Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenboudt... Aarts Vierhouten, Tom van het Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is zondag 17 juli. Het is een uh, drukke sportzondag met de motoren in Duitsland... de paarden bij het CHIO in Aken... en de WK Waterpolo in Shanghai. Maar vooral is het natuurlijk de dag van de 15e etappe... in de Ronde van Frankrijk. Het is ook de zevende dag dat Thomas Vecler in het geel van start is gegaan. We dachten met z'n allen dat de rit naar Plateau de Beien daar verandering in zou brengen. Maar niets was minder waar. Veukler is inmiddels de held van Frankrijk. Zoals Jelle van Endert dat is in België. De etappe van vandaag lijkt niet al te zwaar, maar... Er is een maar, want het waait, hè? Er is een grote maadion, want als ik naar buiten kijk hier in Montpellier... dan verwacht je stralend weer, je verwacht een zonnetje, je verwacht weinig wind. Nou, het is Nederlands klassieker weer, zoals we dat vroeger hadden bij de mooie koersen in Nederland. Gewoon lekker op de waaier gaan rijden. Nou, ik ben benieuwd wat er straks gaat gebeuren in het peloton. We hebben in ieder geval een etappe met veel wind, waarschijnlijk ook met regen straks. Het stormt in Carcassonne, hebben we begrepen. Het waait hier heel erg hard in Montpellier. En we hebben de kopgroep van vijf man met een... Nederlander erbij met Nicky Terpstra. En het goede nieuws is, we hebben ook een peloton met Laurens Stendam erin. Die gisteren zo hard gevallen is. Vanmorgen sprak Paul Sanders bij de start met hem. En Laurens Stendam die houdt de moed er gewoon in. Nou, ik, uh, ik heb hard gewerkt om hier te zijn. En een uh, toer start je niet zomaar af. Ik heb geknokt om hier te zijn. En uh, ik heb goede benen. En... Uh... Ja, ik hoop in de Alpen nog een keer in de avond te gaan. Ja, ik, ik bedoel, God, het hè? ziet er erg uit. Dat snap ik ook wel. Maar uh, als die zwelling wat minder is... Uh, ja, het zijn twee sneetjes in in bij mijn neus. Maar voor de rest, als die zwelling weg is... Dan uh, lichamelijk is er niks aan de hand. Lichamelijk, uh, zeg je, gaat het vrij goed. Hoe gaat het met het hoofd, mentaal? Ja, tuurlijk. Uh, moeten we, dat moeten we gewoon zien. Maar uh, ik zou blij zijn als ik weer gerust in het peloton zit. En uh, dat, dat alle drukte even weg is. Kijk... Uh, ik, uh, ik had gewoon super goede benen, gisteren ook. Ik rijd hartstikke goed, hartstikke makkelijk. En, uh, ik rijd het hele jaar al goed. En, uh, ik wil gewoon deze tour uh, nog een keer laten zien waar ik waard ben. Ja, je zegt, dan uh, zit ik straks gerust in het peloton. Zit je ook gerust in het peloton? Zit je lekker op je fiets? Ja, ik denk het wel. Ja, kijk, uh, het is altijd hectisch. Misschien zou je hem iets meer van achter zien, want... Uh, ja, nu met deze wind uh, is het voor de mensen uh, belangrijk om van voren te zitten. Maar dat maakt voor ons niet meer uit. En, uh, ik hoop gewoon uh, Montpellier heel uit te bereiken. Heb je nog contact van met thuis trouwens? Ja, tuurlijk. Hoe vond zij het? Nou, die uh, is wel vrij nuchter onder. En die zei dat ik om een dikke lip niet af, af mocht stappen. Dus, dus ik... Uh, nee, van mijn vrouw uh, moest ik doorfietsen. Op weg met Radio Tour de France. Dimanche, 17 juillet. 15e étape, Limoux, Montpellier. Ici Radio-Tour de France, le spectacle de la NOS. de dansjes nog. In de disco. London Beat. And I've been thinking about you. West, Snel maar weer naar de koers waar het dus heel hard waait. Hoe is het met de kopgroep? Gio. Kopgroep heeft inmiddels 3 minuten en 12 seconden voorsprong. Dus ze krijgen wel de ruimte van het peloton. Wind staat schuin in de rug. Ik zei het al. Betekent ook dat het eerste uur in een gemiddeld tempo van 45,1 km per uur is afgewerkt. Dat is best hard, maar ook alweer niet zo verschrikkelijk hard. Maar dat betekent dus ook dat het peloton het relatief rustig aandoet in het begin van deze etappe. Want eigenlijk... Was deze etappe toch een beetje gezien als een overgangsetappe tussen de Pyreneeën. De rustdag natuurlijk van morgen en daarna het spektakel dat we gaan krijgen in de Alpen. Want dinsdag meteen naar GAP met die aankomsten die toch wel een beetje klassiek te noemen is. Een colletje van de tweede categorie vlak voor de finish. Ideaal voor mannen met een punch. Ideaal voor mannen met een aanval. En daarna dan gaat het echt serieus gebeuren. Even nog een uitstapje naar Italië. Daarna natuurlijk de Galibier. We krijgen Alpe du West. Noem het allemaal. Maar op, het kan niet op zaterdag. De tijdrit in Grenoble en dan zondag het defilé in Parijs. En dan is het maar de vraag of Thomas Verclair nog in het geel staat. Want 1 minuut 49 seconden is zijn voorsprong in het algemeen klassement. En ik moet zeggen, we hebben vanmorgen veel erover gesproken met collega's, ook buitenlandse collega's. Er wordt wat gemopperd over de houding met name van de klassementsrenners in de etappe van gisteren. Ze kijken elkaar verdurend allemaal aan. Niemand durft aan te vallen. Iedereen is bang dat een aanval uiteindelijk wel eens tot het verlies... Van de Tour zou kunnen gaan leiden. Want op het moment dat je dan teruggepakt wordt, dat dan de benen vollopen, lopen, dan zou je ook zomaar minuten kunnen verliezen. En ze zijn bang voor elkaar, dat is duidelijk te merken. En mijn collega Jurgen Let van de Deense TV, die verwoordde het zojuist misschien wel het, het treffendst, die zei, ik hoop eigenlijk dat ze gestraft worden voor hun gedrag. En wie weet wat er straks in de Alpen gaat gebeuren. Het zou zomaar kunnen, want het weer is hier slecht in Zuid-Frankrijk. In de Alpen is het nog veel slechter. Het sneeuwde zelfs bovenop de Galibier. Het zou zomaar kunnen dat een aantal Alpen-etappes worden... Wordt ingekort. En dan zijn ineens de kansen weg voor de mensenrenners om aan te vallen. En die dekselse Thomas Verclair, ja, hij bleef in de Pyreneeën bij Dan zou hij ook zomaar in de Alpen bij kunnen blijven. Dus wordt er een beetje heen en weer gemopperd met name over dat gedrag van die mensenrenners. Vandaag zullen we ze niet zien. Hoewel, aan de andere kant moet je altijd maar afvragen... wat voor plannen ze bij Leo Paar hebben. Want die ploeg die heeft toch wel een handje ervan... om als het een beetje vervelend gaat waaien... als ze na een rotonde of na een scherpe bocht in de weg... ineens de wind van de andere kant krijgen... om dan de zaak op de kant te gaan zetten. Ervoor te zorgen dat iedereen toch in de wind komt te rijden. Nou, en dan zou je het bekende spel kunnen gaan krijgen van waaiers. Maar aan de andere kant, we roepen het al vanaf het begin van deze tour... dat er waaiers gaan komen, met name Bretagne Normandië. Tot nu toe is het er niet echt... Echt van gekomen, Maar zo'n ploeg van de broertje Schlek, die zouden met hardrijders als Cancellara, als een Voogd noem ze allemaal maar op, zouden ze toch echt wel iets geks kunnen doen. Nou, vandaag in ieder geval uh, zijn de mannen snel vertrokken. We zagen meteen al vanuit de start, op het moment dat uh, het startschot gegeven werd, zagen we Michael de Lage wegrijden. Nou, dat is een man die heeft de meeste kilometers inmiddels uh, van alle renners hier in de Tour de France op kop gereden, in een uh, kopgroep uh, gereden. Hij heeft uh, de meeste kilometers dus uh, van uh, ja, de ontsnappingen heeft hij uh, erop zitten. Mikael Lage was de man van het initiatief. Ignatje sprong mee. Die kennen we ook nog wel uit het verleden. heeft vaak op kop gereden. Is een uh, hele snelle man. Komt van de baan af. Anthony Delaplace zit erbij. Een Fransman. Dan hebben we verder Samuel Dumoulin, het kleinste mannetje uit het peloton. De man met het rugnummer 153 van Covidis. En natuurlijk Nicky Terfstra, die al twee keer eerder in deze deze Tour ook al in een ontsnapping zat en het vandaag gewoon opnieuw probeert. Maar of die kopgroep het gaat redden, ik waag het te betwijfelen... want vandaag gaat toch nog een hele spannende finale opleveren. Sowieso de vraag, wordt het een massasprint... of krijgen we nog gekke toestanden met waaiers? Dan is het tijd om eens in Duitsland te gaan kijken... bij de grote prijs van Duitsland op de Sachsenring. Casey Stoner op pole position. Wat is er in die eerste ronde gebeurd? Hans van Lozenoord. In de eerste ronde is in ieder geval Gorgo Lorenzo even op kop geweest. Maar die heeft net twee ronden geleden. En we zitten ondertussen al in de tiende ronde. De leiding moeten afstaan aan Casey Stoner. De Australië dus op kop. Vlak daarachter Lorenzo. En die staat onder zware druk van Daniel Pedrosa. De teamgenoot van Lorenzo. Van uh, Stoner die zojuist de snelste ronde heeft gedraaid. Vlak daarachter Dovizioso en dan Simon Celli. Dus een kopgroep van vijf rijders. Daarachter Ben Spies. Daarachter Alvaro Bautista. Daarachter Nicky Hayden En dan naar het Valentino Rossi. Vertrokken van de laatste startrij bij Ducati. Het fabrieksteam waren ze tijdens de training. Volledig de weg kwijt met de afstelling. Maar ze hebben vanochtend... Tijdens de warm-up toch nog iets gevonden, waardoor de motor wat beter op de weg ligt. Rossi vecht als een leeuw en rijdt op dit moment op de negende plaats. Hij is zojuist Colin Edwards gepasseerd en heeft zijn teamgenoot Nicky Hayden en Alvaro Bautista heeft hij in het vizier. Aan de kop van het veld, ze passeren nu de elfde e ronde. Ja, Casey Stoner nog steeds aan de leiding, Lorenzo erachter. Het wordt een hele spannende strijd. Vijf rijders op dit moment binnen één seconde. Ja, voor de Nederlandse waterpolo-vrouw is vannacht het WK in Shanghai begonnen. En de eerste tegenstander was gelijk een zware, namelijk de Verenigde Staten. En zij zijn de regerend wereldkampioen. Erik van Dijk is in Shanghai. Erik, goeiemiddag, goeieavond, hè? Nee? Wat is het oh, bij jou? Ja, Goedenavond, 6 uur, <laughs> uur later. Juist. Hoe ging de eerste wedstrijd? Nou, eigenlijk het geheel uh, volgens plan en naar wensen... wat een goed begin van de Nederlandse waterpolo-ploeg... Amerikanen zijn niet alleen regerend wereldkampioen, ze zijn echt de, de standaard in het internationale vrouwenwaterpolo. Ze hebben de afgelopen twee jaar alles gewonnen wat er te winnen viel. En uh, ja, ze zijn uh, toch een beetje onder de indruk geraakt van het uh, Nederlands spel. Uh, Nederland uh, nam een brutale voorsprong. Uh, vervolgens werd het uh, behoorlijk spannend. De Amerikanen spelen heel stevig waterpolo. 3-3 uh, werd het. En van uh, Vermeer had daar uh, een grote hand in. Een, uh, ja, na de Spelen van 2008 is zij bij de ploeg gekomen en uh, speelde een hele belangrijke rol in deze wedstrijd. was topscorer met uh, drie doelpunten voor Nederland. Nou Toen de slotfase, uh, daar werd het helemaal spannend. Uh, Nederland kon heel goed bijblijven. Het liet zich niet wegdrukken door die uh, krachtige Amerikanen. En uh, nou ja, Op een gegeven moment uh, werd het uh, 7-6 voor uh, Amerika... Met nog zo'n twee minuten te spelen. En dat is vaak uh, zo'n knakmoment in de wedstrijd. In de laatste part van die wedstrijd. Uh, vaak uh, gebeurt het dan dat, uh, dat een tegenstander van Amerika het hoofd had hangen. Lang gevochten. Mooi meegekomen. En dan uh, drukte Amerika dat laatste part nog door. Maar Nederland uh, uh, bleef er zoeken naar die gelijkmaker. En uh, ging zelfs daarna voor meer. Want die gelijkmaker die kwam ook door Jasmin Smit. 7-7 was het toen. En Nederland die bleef doorgaan met drukken. Die bleef zoeken naar de creatieve oplossing. De Amerikanen kregen twee grote kansen, twee keer op de paal. Nederland kreeg de allergrootste kans met twaalf seconden te spelen. Jasmin Smit schoot onder de arm van Betsy Armstrong, de kiepster van Amerika, door. Maar met een katachtige flex redden ze de bal nog net van de lijn. En dus uh, werden de punten gedeeld vandaag in Shanghai. Ja, en dat is eigenlijk gewoon dus een goed resultaat om mee te beginnen. Ja, absoluut, absoluut. Tegen de regerend wereldkampioen, kijk van Nederland... Je Weet je niet echt wat je kan verwachten. Nederland heeft vooral veel getraind, oefenwedstrijden gespeeld... en heeft zich op geen enkel internationaal toptoernooi laten zien dit jaar. De Amerikanen hebben vlak voor dit WK nog de World League gespeeld. Daar doen alle goede ploegen aan mee. En daar werden ze uh, weer kampioen. De zesde keer dat ze daar, uh, daarin kampioen werden. Uh, en ja, dan is het altijd even afwachten... Hè? Uh, hoe staat Nederland ervoor? Op de afgelopen WK is Nederland vijfde geworden. En daar zag je dat de basis niet al te breed was. Als de Nederlandse topspelers, zoals Van Belkom en Kabout... een mindere dag hebben, dan heeft Nederland het heel moeilijk. Ja. Op het EK zag je dat al beter worden. Daar won Nederland brons. En nu op het wereldkampioenschap zie je dat Nederland... gewoon uh, door veel trainen en heel veel, uh, veel krachtsinspanning... Uh, nu een veel grotere basis heeft. Dus, dus er zijn meer en betere speelsters nu dan uh, twee jaar geleden. Ja, het was ook een herhaling van de Olympische Finale, toch? Ja, dat was leuk. Dat was eigenlijk... Kijk, Amerika is in Nederland geweest voor een uh, trainingstage, maar die wedstrijden, ja, die tellen eigenlijk niet echt. Uh, de, de laatste officiële grote wedstrijd die Nederland tegen Amerika heeft gespeeld was... In Peking. En dat was de Olympische finale. Ja. Dus je zag uh, zes van die vrouwen die daar toen nog bij waren... met een brede glimlach de stadium inkomen. Totaal geen ontzag tonen voor de Amerikanen. Heel goed. Wat is de volgende tegenstander? Nee, dat zit in een pool met Kazachstan en Hongarije. Nou, de Kazakken, uh, die zullen uh, geen enkele rol van betekenis spelen. En die, uh, die zullen uh, als uh, ploeg nummer 4 uitgeschakeld worden. Uh, en dan uh, zal het tussen Nederland, Amerika en Hongarije gaan... Wie er als eerste, tweede en derde doorgaan naar de volgende rondes? Oké, okay. dankjewel, Erik van Dijk. Op FM, korte golf, satelliet en internet. Radio Tour de France. Ik snak naar adem. Ik bel je en ik zeg, ik boek een vlucht. Weg uit Nederland. ben klaar met die uit de hand gelopen klucht.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 Hou me vast aan de herinnering, aan vanavond een gedachte twaal en af. En dan raak ik zomaar van mijn stuk, wanneer ik denk. Van Dickhout morgen live op de Kouwberg... tijdens de rustdag bij Radiotour Weg uit Nederland, heet dit nummer. We gaan uh, naar Frankrijk, naar uh, Steven Dalebout en Michael Bogert is er weer. Ja jongens, hier wordt er heel veel geklaagd over de klasse mensrenners uh, gisteren oh. op Plateau de Bijen. Nee, niet over jullie hoor. Nee, ik dacht Martje over het bak. weer. Oh. <laughs> nee, nee, nee, nee. We klagen hier ook over dingen die er echt toe doen. <laughs> ja. En uh, ja, ja, nou ja, hoe is dat bij jullie? Ja, nou Michael, ik paas de vraag maar meteen even door. Hoe zit dat met die klasse mensmannen? die gisteren... Nou er was een verschil van twee seconden hè, van Andy Slek aan het einde nog. Dat was ja. alles. Ja, het was, weer, uh, het was niet echt spectaculair. Ja, ik vond het hartstikke mooi dat die Belg won. Want uh, die had het echt verdiend, die jongen. Die rijdt al een supergoed jaar. En ook uh, vanaf de eerste dag in de Tour rijdt hij uh, ja, altijd op kop. En uh, bemoeit zich altijd met de koers. Dus ja, die verdient gewoon om te winnen. Maar de klassemensrenners, die uh ja, als ze de, de volgende bergetappes uh, weer zo lang blijven wachten, dan, uh, dan hebben we dadelijk gewoon een Fransman op het hoogste ja, treetje ja. in Parijs. Ja, maar is, dat, is, is dat het echt wachten op elkaar of zijn ze zo erg aan elkaar gewaagd dat het verschil er niet komt? Nou ja, ik heb nog nooit gezien dat, dat renners zo aan elkaar gewaagd zijn. Dat, uh, dat kan ik haast niet geloven. Dus nee. ik denk gewoon, ja, of misschien was Andy Schlek een beetje bang om zijn broer eraf te rijden. Ja, ja, want die ik, was eigenlijk gevallen aan de, van de klim. Ja, ja je, je kan niet bij de jongens in de hoofd kijken. Maar ik heb, ik heb het idee dat, uh, dat er niet echt eentje heel ver bovenuit steekt. Maar uh, ja, ze zouden toch uh, eerder moeten gaan koersen stra ja. straks. Anders dan, uh, dan wordt het wel een heel laffe tour. Laten we daar zo meteen nog over, uh, even over verder praten. Uh, je had het ook al over Van Endert, die wonders gisteren. Um, ja, het is natuurlijk niet een geheel onbekende. Maar hij komt voor mij toch ook wel een beetje uit de lucht vallen deze tour. Ja, zeker. Hij komt voor mij heel het jaar uit de lucht uh, vallen. Ik bedoel, het is wel een goede renner en je weet dat het een talent was. Maar dat hij zo'n stap heeft gezet, uh, ja, gigantisch. Uh, in, in het voorjaar vond ik hem al heel goed. In die wereldbeker ja. klassieker of een wereldbeker... in de grote klassiekers waar die Gilbert altijd bij stond... Ja, was hij altijd op kop aan het rijden en echt tot diep in de finale. Nou, dat is wel heel bijzonder in, uh, in die lange koersen. Uh, ook hier in de Tour een paar keer in de aanval geweest in de finale... van de week op luzard -Iden. Maar wat hij gisteren liet zien, ja... Hij is niet kapot te krijgen lijkt wel. En, uh, ja, een ploeg die zo geplaagd is. Maar ja. aan de andere kant ook zo in een flow zit. Ja. Uh, het is wel mooi om te, succes te zien. Ja. Ja. Uh, want ook de, ploegleiders bij, de ploegleider Herman Frisson bij Omega Pharma, Omega Pharma had uh, dit succes. En deze vorm van Van Endert. Uh, ...niet echt zien aankomen. Nee, we moeten eerlijk zijn. Het is voor ons ook een verrassing. Uh, we waren met twee grote doelen naar hier gekomen. Dat weet iedereen. Dat was in eerste plaats het klassement met Jurgen van den Broek. Spijtig dat hij weggevallen is. Dat weet iedereen. En uh, het tweede doel was om uh, rit overwinning of twee. Eentje met Grapel en uh, met Gilbert. En uh, ja, door het wegvallen van Jurgen. En, en dan ja, het klassement dat toch niet uh, veel echt uh, interesseert. Ja, het dus kan niet zijn eigen kans gaan. En dan hebben we gezegd, oké, okay, probeer ze die, die te nemen. en We zullen wel zien of hij komt. Maar voor ons was het ook een grote verrassing. Dat, dat, dat blijven we alleen herhalen. Herman Frisson was dat. Ja, je had het ook al even over uh, Thomas Foclair. Hij uh, rijdt gewoon nog in het geel. Als een pitbull bleef hij gisteren in het wiel hangen bij de klassenmensmannen. Laat maar niet los, hè. Um, de Alpen komen er nog aan. Maar hoe ver zal hij komen in deze gele trui? Nou ja, als hij zo rijdt als gisteren en de, en de mannen doen niks... Dan, dan gaat hij heel ver komen... Zou het, kunnen dat, zou het kunnen? Ik dat denk dat het eventueel wel mogelijk is. Ik haalt. bedoel, uh, als al die favorieten zo lam geslagen blijven koersen, dan, dan denk ik echt dat, dat hij heel ver gaat komen. Dat het heel spannend <laughs> gaat worden. Gisteren zag je wel weer. In, uh, hij, hij reed, dat deed hij op Luz Den niet. Dus ik heb zelfs nog het idee dat hij gegroeid is in de Tour. Want hij. Hij, hij ging zelf ook reageren op uh, uitvallen van, uh, van Schlek en andere renners. Dus dat vond ik ook knap. Het leek dat zelfs even of hij wegreed. Ja, ja, ja, hij was zelf ook gewoon. Ja. Hij was echt bezig. Hij was aan het koersen. Ja. En, uh, op Luzard Den was het alleen volg, En nu was hij zelf mee aan het koersen. Maar hij, uh, hij verloor dan wel die twee seconden. En dan moest hij het gaatje laten op Schlek. Dus misschien dat hij zich daar een klein beetje over de kop heeft gereden. Maar... Uh, of dat hij ietsje minder aan het worden is. Maar, maar, ja. maar zoals het er nu uitziet, denk ik dat het... Uh, dat, ik denk dat nu die mannen ook wel een klein beetje nerveus gaan worden. Want ja, zo'n zo Fransman in het geel, die, die gaan dadelijk... Uh, als hij nog twee minuten heeft uh, bij de start van de tijdrit... Ja. ja, ik uh, weet het niet. Die hebben natuurlijk moraal als een beer op dat moment. Ja, nou, dat wordt nog, uh, dat wordt nog interessant. Ehm... Um... Ten Dam die zagen we gisteren over de kop slaan. Start vandaag wel. We zagen hem met uh, grote lippen vanochtend uh, een verklaring afgeven bij de start. Um, en hij, hij er zelf, je van later toe niet vanwege een, een dikke lip. zal uh, is wel een doorzetter hè? Ja, zeker een doorzetter. Uh, ik, ik neem aan dat je, je lichaam toch een klap krijgt als je zo en zo je nek. Dus je zal niet lekker op de fiets zitten vandaag. Maar hij is gisteren gelijk weer opgestapt, die rit uitgereden en vandaag... Uh, niet zijn weer. Ja, het zal best lastig worden voor hem. Maar uh, ja, toch wel karakter dat hij uh, verder rijdt. Aan de andere kant, ja, um, het was wel duidelijk zijn fout, die val. Ja, niemand uh, kan je dat uh, kwalijk nemen. Maar. Ze gaan heel rustig, allemaal netjes om een lijntje door die bocht. Ja, je ziet ineens, ik zag hem op, op het tv-scherm ineens... En, uh, het wel of er eentje uit een katapult werd weggeschoten. Ja, hij de dacht volgens mij dan nog dan. even, ik rij hier wel goed in de berm... ik stuur zo weer de weg op, maar daar lag blijkbaar een steen of iets dergelijks. Ja, een behoorlijke steen ook, denk ik. Want ja. hij was, dan uh, is Laurens niet zo'n uh, zo stuurman nee. uh, of stuurvaardig. Maar dat, ja, uh, het, is, het is vervelend dat het hem weer overkomt. Maar ja, hier kon die, uh, toen hij eenmaal daar in het gras uh, zat, kon hij uh, niks meer doen. Nee, een zielig hoopje wielrenner ja, zat daar. Ja, het zag er heel triest uit. Ja. Okay. Jij gaat nu naar je commentaar, ook voor ja. tv... Ja. En je zit er morgen weer. Okay. Michael, dankjewel. Hoi. Dank jullie wel. In de koers Laurens ten Dam gelukkig weer op de fiets, Nikki Terpstra in de kopgroep. Het lijkt een beetje kansloze Gio. Uh, ja, ja, die kopgroep bedoel je. Kijk, ja. Nicky Terpstra op zich is niet zo kansloos als het om een uh, kopgroep gaat. En als die vijf dan uiteindelijk hier een Montpellier kunnen aankomen. Want dat kan die, hè? Nicky Terpstra is wel een renner die uh, koersen kan afmaken. Dat heeft hij natuurlijk laten zien vorig jaar toen hij Nederlandse kampioen werd op de weg. Maar uh, hij heeft zojuist lek gereden en moet nu weer aansluiting zien te krijgen bij die kopgroep. Kijk nu trouwens ook naar uh, de benen van uh, Philippe Gilbert. prima benen trouwens voor een uh, renner. Mooi gebruind door het zonnetje. Glimmend van de olie. Hij uh, heeft zojuist even een schoen uh, ja, gewisseld, lijkt het wel, en uh, zit inmiddels ook weer uh, gewoon rustig uh, ja, in de, op de fiets in de klikpedalen en probeert zijn weg weer te vervolgen. In ieder geval is het zo dat het peloton uh, wordt gegangmaakt door één mannetje van Europcar, dat is de ploeg van Thomas Verclaire, en uh, die heeft in ieder geval één mannetje naar voren gestuurd om zijn gele trui in elk geval te controleren, hoewel dat niet echt nodig is met de achterstand die de mannen in de kopgroep hebben op die gele trui. Daarnaast zien we wat mannen van Mark Cavendish van HTC High Road. Dat zijn de mannen die dan de tempo moeten maken. Ik zie ook nog wat BMC-coureurs, de ploeggenoten van Cadel Evans. En dan links van de weg ook nog de Leopard troepen. De mannen weer van de broertjes uh, Slek die in elk geval proberen om uh, de zaak uh, compact uh, te houden. Die in elk geval de zaak uh, gaan controleren. De voorsprong van de kopgroep loopt inmiddels wel terug. Is inmiddels uh, teruggelopen tot 2 minuten en 28 seconden. En dat betekent dat met name die sprintersploegen het commando gewoon houden. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Onno wit. De hoogste politiechef van Groot-Brittannië is in opspraak geraakt. De man zou een groot deel van een verblijf in een duur kuuroord... hebben laten betalen door de schandaalkrant News of the World. De Sunday Times meldt dat. Het verblijf in het kuuroord kostte bijna 14.000 euro. In de Afghaanse provincie Bamidjan... hebben Afghanen de veiligheidstaken overgenomen van buitenlandse militairen. De Centrale Afghaanse provincie is de eerste van zeven gebieden... waar de Afghanen zelf gaan zorgen voor de veiligheid van de bevolking. Het is de bedoeling dat alle buitenlandse troepen Afghanistan eind 2014 hebben verlaten. En de zendmast in Lopik zal op zijn vroegst vanavond na 9 uur weer hersteld zijn. Vrijdag woede er enige tijd brand in de mast en daardoor zijn er ontvangstproblemen met radiozenders in midden-Nederland. In die regio is Radio 1 nu te horen via een andere zendmast. En Radio 1 blijft voorlopig ook nog uitzenden via de ouderwetse middengolffrequentie 747 AM. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Drie kilometer bij Vianen. Er wordt aan, het uh, aan de weg gewerkt dit weekend. Je kunt maar beter omrijden via houten over de A27 en de A12. Verder zijn er veel mensen op weg naar de Vierdaagse. En dat is te merken op de A325 van Arnhem naar Bergendal. Voor de Waalbrug bij Nijmegen twee kilometer. Radio Tour de France. NOS Radio 1. Wij gaan uh, snel naar de motoren, de Sachsenring in Duitsland. De grote prijs van Duitsland. Er was eigenlijk ook een kopgroepje, Hans van Lozenoord. Ja, dat kopgroepje is er nog steeds. Alleen, uh, Dani Pedrosa heeft uh, twee ronden geleden erin de leiding genomen. En die loopt ietsje weg. Pedrosa, die altijd goed rijdt op dit circuit... vorig jaar de wedstrijd in de MotoGP-glas uh, ook wist te winnen... pakt een hele kleine voorsprong op Jorge Lorenzo. En die wordt achtervolgd... Door Casey Stoner En ja, de Yamaha heeft toch het nadeel uh, op sommige punten van dit circuit. Een paar korte stukjes waar geaccelereerd wordt dat die Honda's ietsje sneller zijn. Dus uh, Lorenzo moet het echt puur van zijn bochtensnelheid en van het hele late remmen moet hij het hebben. Maar of hij het daarmee redt is maar de vraag. Ook veel bandenslijtage op dit circuit met een lengte van 3,7 kilometer. Moeilijk, zwaar. Technisch circuit waar het zeker tot de laatste ronde zal doorgaan. Deze drie rijders hebben toch wat afstand genomen van de achtervolgers. Dat zijn Marco Simoncelli en Andrea Dovizioso. Daarachter rijdt is de eentje. Ben Spies en om de zevende plek dueleert met nog drie andere rijders. Valentino Rossi die probeert er toch het beste van te maken. Hiervoor bijna 100.000 toeschouwers. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 35. Avant de vous quitter l'histoire des petits villages de Napoli, nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit, Giorgio à la guitare.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 Une riche américaine, à grands coups de « je Lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood « Tu seras le plus beau de tous les carouseaux » Lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine « Nous voilà à la gare, avec ton nos mouchoirs » Le cœur serré par ce grand départ On était fiers, qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir la mairie. Oh là là! Et quand il arriva, le village était là. Het is uh, Dalida, dat is ook wel eens leuk om, uh, om haar met dit nummer te horen. Maar dit duurt uh, eigenlijk 7 minuut 26. Maar dat vonden we te lang, want uh, we willen weer naar de koers. En we willen weten wat daar gebeurt. Sebastian Timmerman, Gio Lippens peloton houdt nog steeds die voorsprong van die koplopers in een soort wurggreep 2 minuten en 33 seconden is het verschil. En ik zei dat al, het zijn met name de sprinters die hun werk daar doen. De sprinters ploegen in ieder geval. Want die houden de zaak compleet en ook de klassementsploegen. Nou, ze laten zich in elk geval behoorlijk van voren laten zien. Philippe Gilbert heeft inmiddels beide schoentjes uitgehad. Wat aan geprutst en daarna weer die schoenen aangetrokken. Zodat ook hij weer normaal kan doortrappen. Maar het is toch wel altijd typisch... dat dat midden in zo'n etappe gebeurt... dat er dan blijkbaar ineens gemerkt wordt van... hé, hey, het zit allemaal niet lekker... en we gaan eens even wat aan die schoenen doen. Ja, de kopgroep die rijdt dus op 2'37... en die kopgroep, uh, Sebastian, inmiddels op de motor erbij... het is wel een uh, groepje van de records... want de jongste renner zit erbij, Anthony de Laplace van deze Tour... en de kleinste renner, daar zou je maar achter zitten. Ik uh, kon niet goed horen, Gio, wat, jij, uh, wat je precies... Ja, jongste renner, dat hoorde ik je nog net even zeggen. Maar net op dat moment uh, verbrak even het retour uh, aan mijn zijde. Maar inderdaad, achter die uh, kopgroepen rijden wij op dit moment... die uh, een uh, hoge vaart erop nahoudt... en inmiddels al 74 kilometer heeft uh, afgelegd. Ruim 60 kilometer per uur. Het is de etappe uh, duvet, zou je het kunnen noemen in het Frans. Want we rijden continu tussen uh, de wijngaarden door... heel veel wijnranken die zo mooi in de rij achter elkaar staan. Maar het is ook de etappe du van VENT, de etappe van de wind. De wind die de hele dag al in het uh, voordeel waait, bijna de hele tijd in het voordeel waait van de heren coureurs. En daardoor dus dat uh, hoge ritme, dat hoge tempo. Maar daardoor houdt het peloton ze dus ook uh, aan een touwtje niet te veel ruimte geven. Want er zitten hardrijders bij. Terpstra kan hardrijden, dat weten we uit het verleden. Goede tijdrijder ook. Maar wat te denken van die Mikal Ignacev, die Rus, dat is ook een uh, hardrijder, puur zang. En dat dan die drie Fransen dus. De La Place, Dumoulin, de kleinste van het stel. En Mikel De Laagje, die al zoveel in de aanval is gegaan. Allemaal de onder in de beugel, tenminste. Allemaal op Terpstra na. Die heeft de handjes op dit moment even op de rem grepen. En ze hebben al 75 kilometer afgelegd in deze snelle etappe. Dan gaan we naar het slot van de MotoGP weken, op hoor. de Zaksenring. Hans van Lozenmoord, ze zijn er bijna. Ja, het is nog anderhalve ronde te rijden op de Ring. En nog steeds gaat Dani Pedrosa aan de leiding. Gevolgd door Casey Stoner en Jorge Lorenzo die de drukte behoorlijk opzet. Ze zitten alle drie vrij dicht bij elkaar. Uh, Pedrosa had toch een kleine voorsprong. En die zou hij misschien wel tot de finish kunnen handhaven. We zitten in de ene laatste ronde. En glijdend gaan ze met die motorfietsen de bocht om. Want ja, de grip van de banden die laat het behoorlijk afweten aan het einde van de wedstrijd. Zeker op dit circuit en met name de voorband. We gaan nu de laatste bocht in voor het ingaan van de laatste ronde. En er wordt met spanning gekeken hoe dit wel zich verder ontwikkelt. Vlak daarachter op ongeveer een seconde of vijf strijden Dovizioso, Simoncelli om de vierde plek. En daar rijdt ondertussen ook Ben Spies. Dat is de winnaar van de TT van Assen. Spies die heeft aansluiting gekregen bij die twee Honda's. De teamgenoot van Lorenzo en opent nu ook de aanval. Nee, dat gaat net... Mislukken. Spies blijft op die zesde plaats hangen. Terwijl Lorenzo op zijn beurt probeert om stonden aan te vallen. We zitten in de laatste ronde. Pedroza lijkt veilig. Die zou hier zijn succes van vorig jaar kunnen prolongeren met weer 25 punten. Pedroza die zo'n moeilijk seizoen achter de rug heeft. Enkele wedstrijden uitgeschakeld geweest door valpartijen. En problemen met de sleutelbeen. Hier zou hij in ieder geval weer een geweldig stuk aan zijn zelfvertrouwen kunnen werken. Voor de titel wordt het heel moeilijk natuurlijk. Hij heeft een grote achterstand op. Maar hij zou hier wel kunnen winnen. En ja, kostbare punten weghalen. Toch dan wel weer voor de neus van Casey Stoner. En dat is tenslotte de man die de leiding heeft in het kampioenschap. Casey Stoner, die na afloop van de training gezegd heeft dat hij niet naar Japan gaat, naar de Grand Prix. En dat heeft Lorenzo ook beweerd. Waarna de grote baas van Dorna, van de promotor, gezegd heeft: Het is niet mijn probleem. Ik heb een contract. Er wordt gewoon gereden in Japan als het mij ligt. En zeker als eh, door onderzoek blijkt dat er geen straling is, geen radioactieve straling van die atoomcentrale daar op het circuit van Motegi Twinring. En dat zal zich allemaal moeten afspelen dan rond 2 oktober. Dus in ieder geval een confrontatie tussen de rijders en de promotor. Dat zit eraan te komen. We zitten in de slotfase. Een aanval van Lorenzo op Casey Stoner. Lorenzo komt ernaast. Ze komen samen de laatste bocht uit. Pedroza wint de grote prijs van Duitsland. En wordt Lorenzo tweede? Ja, Gorgo Lorenzo pakt de tweede plek weg voor de neus van Casey Stoner. En dan de finish op de derde plek. Die is net geweest. Dan komt Dovizioso binnen. Dan Ben Spies. En dan Mark. Simon Simoncelli die twee posities verspeelt in de laatste ronde. En dan waar komt Valentino Rossi? Die is ook bezig aan zijn laatste meters. Uh, Nicky Heden zit ervoor. Alvaro Bautista zit er ook voor. En Bautista probeert nu nog even de laatste bocht de langste te komen. Rossi aan de binnenzijde. Vlak achter elkaar komen ze binnen. Het is Bautista die zevende wordt. Nicky Heden achtste. En Valentino Rossi op de negende plek. Hij heeft in ieder geval geknokt voor alles wat hij waard was. Valentino Rossi. Toch laat hij zijn gezicht zien. Ook als zijn motor het wat minder goed doet. Maar de achterstand op winnaar Dani Pedroza is heel erg groot. Goed, dat was spannend. Uh, Figo Waas ja. zit gelukkig al uh, een tijd naast me. <laughs> maar wat een sport, hè? Er is veel vandaag. Er uh, is dus veel. Hoe, de, de vijftiende etappe is nu bezig. Hoe volg jij de tour? Ik volg hem altijd vanaf het begin. En ja. ik, ik, deze keer ben ik uh, gewoon de hele periode hier. Dus dan uh, zit ik eigenlijk vanaf het begin van de etappe te kijken. Alleen ik ben nu een, een, een, een nieuwe serie aan het opnemen. Een Nederlandse serie. Dus... Ik moet gewoon af en toe de opname in. Hè? Ja. Dus ik heb af en toe uh, scènes te spelen. En dan uh, die doe ik dan heel erg geconcentreerd. En dan loop ik rustig terug. En dan zoek ik een televisie ergens op. En dan zijn ze je weer kwijt. Hij <laughs> is <ze> me kwijt. <laughs> ja, nee, maar nee, ik, ik volg het altijd. ik heb vanaf mijn jeugd op de Tour de France gevolgd. Ik vind het fantastisch. Nou, ik zit te denken: jij bent uh, schrijver, cabaretier, ja. zanger, ja. acteur. Ja. Ik vind het knap dat je ook nog wielerliefhebber uh, kan zijn erbij. Ja, ik, mijn, mijn roots liggen natuurlijk in de sport. Uh, ik heb daar ook de, de, de ALO gedaan, de sportacademie. Dus ik geen ben leraar ook, geweest? geen leraar geweest? Ik ben altijd uh, ja, ik ben altijd met sport bezig geweest. Behalve de gemotoriseerde sporten die dus nu ook bezig zijn... Dat, die <laughs> interesseren me echt niet, ook niet Formule 1. Maar ja, wielrennen is natuurlijk uh, is na voetbal wel mijn favoriete sport, denk ik. Dus volgens mij echt de moeder... Anders ja. sporten. Dat zie je ook weer aan zo'n Lauwenstendam, die, die, die, die valt dan, weet je wel. Dan uh, heeft hij weer uh, bloed overal. Dan loopt hij met zo'n met zo zo verband om zijn neus fiets, fietsie Die stappen ja. weer uit. Ja, dat vind ik, het is ook heroisch. Weet je, dat hebben we nu alweer gezien met Johnny Hoogeland. We, we, we zien allerlei andere valpartijen. En, en, uh, het, het is, het is een prachtig spektakel en echt. Pure topsport. Ja, het is misschien een beetje flauw, want je kunt het niet vergelijken. Maar die vergelijking komt wel vaker terug nu. Je zegt, ik ben ook een enorme voetbalsupporter. Ja. Staan die ook zo weer op? Vaak ook wel, natuurlijk. Uh, nou, dat valt ook. Ik, ik heb daar ook wel weer... Toen ik zelf voetbalde, toen uh, heb ik nooit zo doorgehad hoe zwaar het kon zijn. Maar nu, ik een tijd niet En Af en toe mijn wedstrijd is meespelen aan het einde van het seizoen voor uh, liefdadigheidsdingen en zo, kom ik erachter dat het toch dat ook wel heel erg zwaar is. Maar het is inderdaad niet te vergelijken met een etappe van, uh, van meer dan 200 kilometer rijden. En dat is drie weken achter elkaar. En in weer een wind en nu, nu, nu staat er weer veel wind en uh, het gaat er waarschijnlijk ook weer regenen. Want bij de finish regent, regent het en het kan koud zijn, het kan veel te warm zijn. Het is, het is eigenlijk nooit goed weertype voor, voor wielrennen. Nee, maar ik, ik doe ook een beetje op uh, bijvoorbeeld de Schwalbes en zo. Nu ja, je, ja. Je ja ja die heb Kijk, je in het niet in de niet je hebt geen uh, <laughs> <laughs> dat was gisteren geen zwaluw van en Dam bijvoorbeeld die zijn er niet nee dat het, het, zijn, het zijn absoluut uh, ze zijn meer gehard dan voetballers ja. absoluut absoluut en dat, maakt, dat is ook een deel van de heroïek natuurlijk dat is een deel van de heroïek maar, maar, maar met, met uh, fietsen heb je natuurlijk uh, dat is ook een, een open deur heb je natuurlijk uh, een eigen soort zwaluw dat is dan de doping eigenlijk <laughs> ja. weet je dus dat, dat heb je er wel weer bij en, nou ja maar het is, het is uh, ik heb als jongetje, ging ik, altijd, ik ging altijd naar, de, naar Frankrijk, naar de camping. En uh, ik heb ook zo vaak die Tour de France voorbij zien komen. Dan zat ik op mijn klapstoeltje. Dan zat ik zo uh, langs de rand van de camping. Uren te wachten. Dan kwam eerst die reclamekaravaan En dan kwamen die renners voorbij. Best op een vlakstuk. Dus het was ook weer zo voorbij. Dan ging ik weer verder met mijn leven. Maar het is, ja, ik, ik, ik, kan gewoon, ik ben gewoon verslaafd aan, aan, aan Tour de France kijken. Eigenlijk. Als ik, als ik dus niet zou werken nu, als ik niet die serie zou opnemen. Dan zou ik. Ben ik bang elke dag, vanaf begin tot het einde kijken? Hey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 Know it all. En nou gaat de, de voorsprong van de kopgroep, dat, ja, dat gaat eigenlijk goed, Geolippus. Ja, en nu gaat het in één keer weer goed. Uh, het is alweer opgelopen na 4-0-5. Juist trouwens een lekker band van Mark Cavendish in het uh, peloton. En ja, dan kun je maar beter zo'n lekker band hebben op een uh, goed moment. Cavendish heeft dat uh, heel erg prima uitgezocht. Hoewel hij er geen invloed op zal hebben gehad. Maar hij moest van fiets wisselen op het moment dat... de, Of van fiets, van achterwiel wisselen. Op het moment dat de helft van het peloton aan de kant van de weg stond om te plassen. En dat is eigenlijk de reden dat die uh, voorsprong van die kopgroep nu langzamerhand weer oploopt. Ze laten het gewoon een beetje lopen in het en denken bij zichzelf, wacht maar, we pakken ze straks in die laatste 100 kilometer. Want we hebben nog 111,4 kilometer te rijden. Pakken we ze wel terug. Kevin is dus gewoon weer rustig op de fiets. Kon aan de achtervolging beginnen met de man in de gele trui daarnaast die even was gaan plassen. Thomas Verclair, Luis Leon Sanchez van Rabobank die nog even een gebaar maakte met zijn hoofd richting Kevin. Van joh, pak mijn wiel maar, eh, tenminste niet letterlijk, maar eh, ga maar aan mijn wiel zitten. Dan eh, rijden we gewoon gezamenlijk terug naar het eh, peloton. Het tempo is dus niet al te hoog in het peloton. Eh, de koplopers die hebben nou vier minuten voorsprong. En zijn inmiddels begonnen aan het eh, enige klimmetje van de dag. Een klimmetje dat helemaal niks voorstelt. De coach de. Villepassant, Passant. Vierde categorie. Het is wel grappig, want de televisiekijkers die zullen denken dat ze langs de kust rijden, de renners. Want zojuist kregen we al mooie luchtplaatjes te zien van Narbonne. Prachtige stad inderdaad. Maar het ligt toch echt aan de kust. En Guissant, dat is daar staat ook een uh, badplaats uh, daar uh, vlakbij de kust. Die lieten ze ook eventjes uh, zien. Terwijl de renners toch echt uh, tientallen kilometers noordelijker zitten. Meer in de richting van de Haute-Longuedoc. Want als ze straks het klimmetje hebben gehad, dan komen ze bij saint chinian Dat is ook toch een uh, bekend... Uh, plaatsje Dat veel wijn produceert. Dus de renners in het binnenland bezig aan die beklimming van het coach van de vierde categorie. Met erachter natuurlijk de motor, Sebas. Ze zijn boven inmiddels. Volgens mij was het Ignacev, de Rus... Die als eerste bovenkwam. Uh, Nikki Terpstra zat er ook goed bij. Maar ah, er werd helemaal niet gesprint hoor. Dat, uh, dat uh, lieten ze verder voor wat het was. En het is uh, inderdaad Ignacev dat wordt bevestigd. Die als eerste dus uh, dat ene puntje meepakt op die grote wielspraak. Nou, hebben we dat geklim ook weer gehad. Maar je zei het al, echt klimmen was het niet. De weg liep heel flauw omhoog. En dit kon je niet echt vergelijken met de beklimmingen van de afgelopen dagen. Het landschap een beetje veranderd, alsof er een knop is omgegaan. De wijngaden, die zijn er nog wel. Het is allemaal wat robuuster geworden, wat rotsachtiger in dit gedeelte. We hebben een heel uh, klein uitstapje gemaakt naar de Ode. Er zijn nu het departement, departement, zoals ze in Frankrijk zeggen, van de ERO weer binnen gereden. Goede samenwerking nog altijd hier vooraan. Er wordt even wat bevoorraad. Mikael de Lage, de man die al zoveel op kop reed. En uh, in deze tour, de man die ook deze ontsnapping weer op gang bracht. Krijgt even een uh, nieuwe bidon van zijn uh, ploegleider. Die ploeg al heel veel in de aanval gereden. En dat ging dus twee dagen geleden in de laatste kilometer. De laatste twee kilometer mis voor Jeremy Roy toen Hussoft won in Lourdes. Ja, en ik vrees toch ook voor Delage en zijn vier medevluchters. Onder wie dus Nicky Terpstra en onder wie Dumoulin en Ignacev en De Laplace. Dat het vandaag ook niet gaat lukken. Dat het gaat uitdraaien op een massasprint. Maar je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Niet geschoten is altijd mis. En dus werken ze nog altijd goed samen. En ze hebben inmiddels 83 kilometer afgelegd. Het Radio 1 Tour. En daar is de joh! Ja! Sandra! Michael Boogert aan de leiding in deze etappe. En daar is een glubberding! Van Bon dat hij het winnen! Van Bon! Joop Zoetemelk als winnaar! Ja! En we gaan beginnen aan een nieuwe week. We hebben twee weekwinnaars inmiddels. Hans Verhaar en Joost Wink. En uh, hier zit Arjan Pauw. Ja, Goedemiddag. Eerst kandidaat van deze week. Uh, de Tour... Um, Bent u er wel eens bij geweest? Uh, ja, uh, in, de, uh, in 92. Ja? Toen uh, was een Europese tour, laten we maar zeggen. Dan ben ik in Valkenburg geweest te kijken. Zag Zwart van de Mensen overigens toen. Dat was hartstikke leuk. En uh, twee keer eerder in de Alpen. Uh, uh, ja, Mooi Alp, erbij ja, zijn. West en, ja. Net ja, als ja, Vigo. <laughs> Gewoon altijd op een klapstoeltje gaan zitten. Ja, ja. fantastisch. We gaan beginnen met de quiz. Uh, Vigo, je mag uh, als je het weet niet hardop zeggen. Okay? Ik zeg, ik, waarschijnlijk weet ik het niet. <laughs> 90 seconden wordt het beantwoorden van 5 vragen. En um, tien punten per goed antwoord. Tijd geeft de doorslag bij gelijke stand. Duidelijk? Oké. Okay. Gaan we beginnen. Tijd gaat nu in. Vraag 1. In welke etappe reed Johnny Hogeland voor het eerst in de bollentrui? Vijfde. Vraag 2. Wie ging Christian Prudom voor als toerdirecteur? Uh, Levital. Vraag 3. We gaan terug naar 1994, naar de proloog in Lille. Ongelooflijk! 7 minuten, 49 seconden. Voor hem is gestart Luc Leblanc. Nou, die kan toch een aardige proloog rijden. Maar werkelijk, het leek wel of die Luc Leblanc stil stond. Wie reed hier de snelste proloog aller tijden? Ik denk Chris Borben. Vraag 4, multiple choice. Wie won nooit de witte trui? A, Eddie Boumans, B, Erik Breuking, C, Henk Lubberding of D, Steven Rooks? Dan hou ik het op Steven Rooks. Vraag 5, welke adjudant van Michael Bogert werd geschorst wegens EPO-gebruik... en is nu wiskundeleraar? Uh, die Limburger. Maar hoe heet die ook Klopt. weer? Maar klots. Het is op de tijd. <laughs> yes. Dat was correct. We gaan uh, snel nakijken. Uh, u hebt er drie goed. Oké. Okay. Nou, nou, dat is best oké. Okay. Ja. Um, begon niet zo goed. In welke etappe reed Johnny Hoogland voor het eerst in de bolle trui? Nou, u zat er heel dichtbij. U zei vijfde, het was zesde. Uh, wie ging Christian Prudhomme voor als toerdirecteur? Dat was Jean-Marie Leblanc. Ja. Ja, nou ja, ja, geeft niks. En Chris Boardman was goed. Ze gemiddelde was 55 kilometer en 152 meter per uur. En u zei ook Steven Rox... Dat was het goede antwoord. En inderdaad, Mark Lotz. Nu is de tijd nog niet belangrijk, maar dat kan straks wel belangrijk worden. Volgens mij was het best snel. In ieder geval hebt u de eerste plaats. Oké, okay, dus voorlopig. Dus u oh. moet blijven luisteren. Oké, okay, dat gaan we <laughs> zeker doen. Dank u wel. Uh, in ieder geval de boeken krijgt u mee, ja? Oké. Okay. Dat is Prima, zeker. Ja. Vigo, is, ben, jij, ben jij goed met quizzen? Nee, dit soort, dit soort vragen? quizzen, nee. Ik weet wel, ik weet wel uh, heel veel dingen die normaal mens niet weet... Zeg maar over sporten. En, uh, een kleine dingetje vooral natuurlijk... In je, je puberteit, als je veel kijkt, weet je gewoon heel veel dingen. En, uh, maar dit soort dingen, nee. nee. En dan die, onthoud je het op een of andere manier ja, wel. Dat blijft dan bij dat je. Dat wordt nu lastiger, <laughs> het onthouden. Maar ja. je, je bent niet een, een quizzer, zoals nu altijd in, in pubs gekreisd nee, wordt? Nee, ik ben geen quizzer, nee. Maar ik bedoel, uit, die, uit die, de, de, de jaren van 1974, dus het voetbal, het WK-voetbal... al die dingen die, die ik ook altijd uh, keek, weet ik wel. Ja. Die, die, die, die periode weet ik wel heel veel. Hmm. Maar ik, ik wist dat... Nee, dat is niet voor mij. Nee, nee, nee, maar nee. deze vragen... Um, ja, ik vind ze altijd heel moeilijk. Jij, jij ook, hè? Jij vindt ja, ja moeilijk. ik wist er wel een paar trouwens. En, en, en Mark Lotz kwam ik niet op, maar ik wist wel dat de, wie er bedoeld werd. zeg maar. ja. Le Leblanc wist ik trouwens wel, maar ja, dat kon ik niet voorzeggen. Ik kom helaas niet voor, zeg. Ja, maar heb, je geluk, heb je gelukkig niet gedaan. Vigel uh, Waas, dankjewel uh, je bent er straks nog steeds, hè? Je blijft yes. wel zitten. Dan kunnen we nog meer gaan praten over de tour. En jouw tourherinneringen, ben jij er wel eens bij geweest? Ik... Althans, in, als in de middenin, bedoel ik dan? Oh ja, nee, nee, nee. Dat is maar goed ook, volgens mij. Want er, zit, er zitten al te veel mensen bij de tour. We zagen wel laatst bij die val van Johnny Hoogland. Dus. Ja. Geen grote droom dus. Nee, nee, nee, nee. Ja, ik zou, ik zou wel eens willen meewillen, willen. Maar nu denk ik van uh, moet je gewoon denken: laat maar wegblijven. want het is gewoon te gevaarlijk voor die renners. Oké, okay, dankjewel. Tot straks. Arjen Pauw, dankjewel. We zijn er uh, nou, over een paar minuten weer. Na het nieuws van drie uur. Voor deel 2 van Radio Tour de France. Graag tot zo. Nu kiet pas